In Zwolle komen vanmiddag de leden van de PvdA bijeen. Het zal vooral gaan over het kabinetsplan om 37 Joint Strike Fighters te kopen voor 4,5 miljard euro. Dat is een gevoelige kwestie binnen de PvdA. De partij veranderde al een paar keer van standpunt over het Amerikaanse gevechtsvliegtuig. Gistermiddag maakte de Tweede Kamerfractie bekend dat ze het kabinetsbesluit voorlopig niet kan steunen. Volgens PvdA-leider Samson zijn de onzekerheden rond de JSF te groot.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 Het weer bewolkt en droog, vanmiddag ook zonnige periode. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden en motregen, maar ook af en toe zon. Dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Geen files, wel een bericht van de spoorwegen. Want van en naar Leeuwarden rijden geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur.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 Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom 21 september naar vliegbasis Soesterberg voor Sound of Freedom, het slotspektakel van Vrede van Utrecht, met spectaculaire reddingsoperaties door de Nederlandse krijgsmacht en een groot vredesconcert met Metropole Orkest, Adams, Bende Snijders, en Douwe Bob. Tickets via Vrede van Utrecht 2013.nl. Dit was Lekker weg in eigen land. Een collectieve zorgverzekering die past bij uw bedrijf.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 4,5 minuten over 9. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsje. En wat gaan we daarin doen over een klein kwartier? Vertelt Perman Jafari over de veranderingen in Iran... en waarom de nieuwe president Rouhani zoveel twittert. En daarna aandacht voor de beslissing dat doktersrecepten per 1 januari... alleen nog elektronisch mogen worden voorgeschreven... en niet meer via het soms onleesbare handschrift van een arts gecommuniceerd kunnen worden. Tot besluit van het uur vragen we Remco de Boer... of de proefboringen en schadig glas <laughs> in ons land nu helemaal van de baan zijn. Maar we beginnen met de ontevreden burger. Tragiek is onvermijdelijk. En als wij ons daarmee verzoenen... Breken nieuwe tijden aan. Tijden waarin wij ons bij rampspoed niet meer vragend naar vadertje staat wenden, maar waarin we onze eigen boontjes doppen. Of dat nu in het Haagse beleid past of niet. Zo ongeveer uh, kan ik misschien het, uh, de, het, het boek samenvatten... van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen. Het heet De Fatale Staat. Maar we gaan het hem zelf vragen, want hij is hier. Hartelijk welkom. U dacht in de week dat het slecht nieuws regent... uit Den Haag steek ik de bezorgde en boze burger... zijn hart onder de riem door te stellen... dat wij maar in tragiek moeten berusten. Ja, nou, zoals was het natuurlijk niet helemaal gepland... maar uh, het kwam wel uh, buitengewoon ironisch uit uh, natuurlijk. Uh, inderdaad, uh, een van de boodschappen in mijn boek is dat uh, tragiek onvermijdelijk is. Uh, dat de wereld vol met pech, risico en leed zit. Dat elke burger zich daar natuurlijk geweldig tegen kan verzetten. Maar dat het buitengewoon gevaarlijk wordt als de politiek de illusie gaat uh, bevestigen... dat de overheid aan alle leed een einde kan maken. En de tragiek is nu dat we gewoon minder centjes te verdelen hebben? Nou, dat we de minder centjes te verdelen hebben is een politieke keuze. Dat, is niet, dat ligt niet in de noodzakelijkheid dat dingen besloten. We kunnen ook besluiten om 70% van wat wij met elkaar verdienen... door de overheid te laten verdelen. En dan hebben we opeens meer centjes. Alleen, hè, politiek is de situatie zo dat we... A, die staatsschuld onaanvaardbaar vinden. Eh, en dat we B, merken dat die verzorgingsstaat met zijn al zijn voorzieningen ja, toch een beetje begint vast te lopen. Enerzijds in allerlei controle- en regelsystemen. En anderzijds, en dat is eigenlijk vind ik een veel belangrijker punt... dat die burgers enerzijds ontzettend afhankelijk maakt van de staat... een anonieme en ook gevaarlijke institutie... en tegelijkertijd eh, burgers eh, het handelingsvermogen ontneemt... om daar zelf iets aan te doen. Dus in die zin, los van wat je allemaal van dit kabinet kunt vinden... en los dat ik ook best weet dat veel van het beleid is ingegeven... door bezuinigingsnoodzaak... vond ik dat wel een interessante boodschap in de, in de troon. U noemt de staat gevaarlijk. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is heel erg. Uh, uh, ik ben dol op de staat. Ik vind het een hele belangrijke en ook te koesteren institutie. Maar omdat hij twee dingen mag. Hij mag uh, mij in de gevangenis zetten. En hij mag mij uiteindelijk doodschieten. En hij mag me van mij stelen. Dat kan ik ook wat en netjes netter zeggen. Hij mag De doodstraf bestaat ja, dat toch niet dat mag hij zeker. Uh, als ik uh, hele gekke dingen doe op straat... dan kan hij uiteindelijk mij doodschieten via de politie. O, zo. Dat heet het geweldsmonopolie. En het andere heet het belastingmonopolie. En samenlevingen waarin de staat die monopolies niet heeft, zijn tamelijk onaangename orde. Dus dat is een goed ding. Maar omdat de staat die twee dingen mag, vind ik dat de staat heel erg terughoudend moet zijn in al die andere domeinen van het leven die te maken hebben met onze moraal, die te maken hebben met ons geluk, die te maken hebben met ons welzijn. Dat kunnen we echt beter zelf doen. Bestaan er staten die die monopolies niet hebben? Nou ja, er zijn buitengewoon veel samenlevingen... waarin oorlog wordt gevoerd over het bezit van die monopolies. Overal waar wij als Nederlanders de afgelopen 10, 15 jaar... met onze krijgsmacht zijn geweest, Irak, Afghanistan... dat zijn allemaal oorden waar dat monopolie ter discussie staat... en waar de eerste en grote slachtoffer altijd de burger is. Ja. Dus je hebt belang bij een staat die die monopolies heeft... Eh, maar dat zijn gevaarlijke monopolies, voor daar ook de titel de fatale staat. En juist omdat hij dat gevaar heeft, moet hij op andere terreinen terughoudend zijn. En moet hij in zekere zin het fatalisme, niets doen is altijd een optie. Blijf ervan af. Laat het aan de samenleving over, lijkt mij een uitkomst uit. Dat is eigenlijk de kern van het boek. Vooral ook omdat als je de illusie wekt dat je alles kunt oplossen, dat je elk leed kunt voorkomen wordt die staat nog gevaarlijker... omdat die wel heel erg intensief... achter u en mijn voordeur gaat interveneren dan. En dat gebeurt op dit moment. Terwijl er... Uh... Tegelijkertijd wordt de indruk wordt gewekt door premier Rutte... dat de staat juist een stapje terug doet. Omdat, zegt hij, en dat hebben we ook net weer in de troonrede gehoord... de burger, hè, de beroemde woord, de participatiesamenleving... dat suggereert juist een enigszins terughoudende opstelling van de staat. Nou ja, het gekke is... En we moeten meer zelf doen, dus wat dat betreft denk ik helemaal in uw scheur. Ja, kijk, de woorden deugen. De woorden zijn de terugtrek, wij gaan ons middel met u bemoeien... wij worden minder betuttend, maar feit. Eertelijk moet je vaststellen, in de eerste plaats... de overheidsuitgaven gaan nog steeds omhoog. En in de tweede plaats moet je vaststellen dat waar bijvoorbeeld de Rijksoverheid dingen gaat overlaten aan de gemeente... gaan ze zich steeds meer bemoeien nadat ze dat over hebben gelaten. En je ziet op allerlei terreinen dat de overheid... zich veel indringender met de burgers bemoeit. Mijn, een van mijn favoriete voorbeelden is altijd het consultatiebureau. Dat is een klein verhaaltje. Maar als u ziet wat daar op dit moment met kleine kinderen... en hun ouders gebeurt in termen van controlezucht, beheersingszucht... risicoanalyses enzovoort, dan reizen de haren te bergen. Maar daar kan je je toch allemaal trekken? Ja, u en ik kunnen ons daar heel goed aan onttrekken. De competente burger uh, die heel goed uh, dat allemaal van zichzelf weet. Maar juist de burger die in een zwakke positie zit... en waarvoor die staat zegt zogenaamd op te komen... die, zit wel, wel in, uh, die kan nauwelijks door de mazen van het, van het, van het web heen, uh, heen zwemmen. En dus al die, die disciplinerings uh, tendensen, al die... Om te controleren, die komen wel heel eenzijdig aan de onderkant van de samenleving. Kortom, terecht. een regering zoals nu, die gewoon vanaf start af aan beweert dat hij een hoop regels enzovoort zal of vereenvoudigen of af zal schaffen, blijkt uiteindelijk gewoon het dubbele te maken. Ja, dat is, dat is overigens iets wat we al 10, 15 jaar zien. Aan de ene kant is het woord deregulering, terugtrek, privatisering enzovoort enzovoort. En aan de andere kant zien we hoeveel het wet en hoeveel het regels doen. Dat heeft te maken met het feit dat niet alleen aan de kant van de overheid die bemoeizucht heel erg. Sterk is, maar dat ook burgers. Uh, willen dat bemoeizucht bemoeizuchter is. Ik geef altijd maar het voorbeeld. Als ik mijn huis wil verbouwen. dan wil ik niet dat de welstandscommissie bij mij langskomt. Maar als mijn buurman. een dakkapel gaat aanbrengen. wil ik wel dat het welstands. Dat is in mijn geval ook terecht, want mijn buurman heeft geen goede smaak. Tuurlijk, <lacht> dus dan moet ja, dat ook. Nee, dit, ja. dit, dit is, en dit, dit je... is wel het goede voorbeeld hoor. <lacht> ja, en heb je minder licht in de tuin. Bijvoorbeeld. Bij nee, maar. dus. dus Kijk naar het gemiddelde tv-interview. Er is iets gebeurd. En wat, zegt de en wat gaat de overheid daaraan doen? Ja. Ik herinner nog even aan dat popfestival in België vorig, vorig jaar. Waar zo'n storm langs kwam. En de Belgen, echt geweldig, zeiden in reactie erop: Ja, dat kan gebeuren. En vervolgens gaan ze de zondag daarna naar de hoogmis. En dan is die verzoening met die tragiek gerealiseerd. Oh, hè? kijk de religie. Er komt een religie om de hoek kijken. Dat kan hele heilzame effecten hebben. Dat ja. hoef ik u niet uit te leggen. U in bent dit land. vast katholiek opgevoed. Ja, dat is uh, onvermijdelijk. En je <laughs> gaat waarschijnlijk niet meer in de popfestivals, denk ik. Oh, dat zou ik mij niet hebben. Nee, okay, nee, maar ziet u, ziet u daar ook een, een, een, een, een verband dat met de, de secularisering uh, mensen minder uh, bereid zijn om hun tragiek of hun pech, hoe zou je het noemen, te aanvaarden? Oh, maar zeker. Dat is een van de kernredeneringen in het boek. Na de periode van het christendom kwam die van de moderniteit. God werd doodverklaard, maar vervolgens was de hemel niet meer in de toekomst. maar zou de hemel op aarde gerealiseerd worden... dankzij al die maakbaarheid die wij kunnen realiseren. In Nederland heeft zich dat ook nog in het bijzonder gecombineerd... met onze Calvinistische tradities. In den beginnen was het woord. En wij denken dus dat als we een rampenplan hebben... dat de ramp zich aan dat plan gaat houden dat is natuurlijk toch een hele interessante opvatting... over hoe de wereld in elkaar zit. En dus zit dit land nog extra vol met regelsystemen, protocollen en standaarden... waarmee wij denken en aan onszelf vertellen dat we de wereld op orde hebben. Ja, en in en? de tijd toen we nog massaal naar de mis en naar de kerk gingen... Uh, ja, konden we dat op een of andere manier beter op een akkoordje gooien met, uh, met God. Nou ja, kijk, in mijn boek wordt eigenlijk, wordt eigenlijk gepleit voor terugkeer... naar een nog eerdere periode, namelijk die van de Grieken... Waarin eh, eigenlijk de tragedie is daar ook de beste uitdrukking van. Er is noodlot. Sterker nog, de kern van elke Griekse tragedie is ook nog dat je dat als mens over jezelf afroept. Daar moet je je mee verzoenen. Overigens met grootste En Dat geeft de grote schoonheid daarvan natuurlijk. Ja, maar hoe dan ook ga je je noodlot tegemoet? Dat is onvermijdelijk. Wij gaan allemaal dood. Okay. Nee, maar goed, je kan het inderdaad op een heroïsche manier doen. Maar goed, ja, terug naar de Grieken. Ja, ik weet niet hoor, of het lukt je. Dan, politici op het ogenblik in Nederland... zijn natuurlijk heel goed in staat geweest, tenminste een paar... om de tragiek van vooral de achterstandswijken te benoemen... daarmee te spelen en daar zogenaamd ook een oplossing voor te bedenken. Dan kom je dus bij een ander soort staat en een ander soort staatsinrichtingen. In mijn geval? Ja. Ja, ik heb... Uh, kijk, uh, niets ontslaat politici van de plicht om waar oplossingen kunnen worden geboden voor concrete maatschappelijke vragen dat te doen. Maar de tragiek van achterstand is natuurlijk dat die er altijd zal zijn. Zelfs als wij alle straten van alle achterstandswijken met bladgoudplaveien... blijven er nog steeds achterstandswijken. Omdat dat namelijk iets relatiefs is. En er altijd mensen in achterstand zijn ten opzichte van voorlopers. En dus is het een belangrijke politieke opgave om enerzijds mensen alle mogelijkheden te bieden... om aan dat type omstandigheden te ontsnappen... maar niet vergezeld van de boodschap... als we dat met z'n allen doen en als we daar ook veel beleid mee maken... en als we ook veel politieke interventies plegen... dat er dan ooit geen achterstand meer zal zijn. Want een politieke ideologie die ons belooft... dat ooit de hemel op aarde kan worden gerealiseerd... zal uiteindelijk ook alles in het werk stellen om dat te bereiken. En dan wordt die ideologie echt heel erg gevaarlijk. Dat weten we uit de hele oh. geschiedenis. Zodra politiek utopisch wordt, wordt die buitengewoon gevaarlijk. Maar wat er gebeurt, natuurlijk in de Nederlandse politiek... is dat grote issues, en dan gaat het altijd over achterstand en, en ontevredenheid... verkleind worden tot vrij uh, overzichtelijke problemen... waarin de illusie gewekt wordt dat je daar ook echt iets mee kan. Maar je beschrijft op een voortreffelijke manier hoe dat maakbaarheidsdenken werkt... Dat zijn wat, wat, alle problemen worden als een soort tekentafelprobleem gedefinieerd. We gaan beleid inzetten, we gaan geld inzetten. En dan krijg je ook een hele rare systematiek. Dat hebben we ook bij die achterstadswijken gezien. Je zet geld bij een probleem. Typische manier waarop de verzorgingsstaat met problemen omgaat. En na afloop moet je constateren dat het probleem de neiging heeft groter te worden. Hm. Doet een beetje denken aan de discussie de... waarmee we hier de uitzending begonnen over onderwijs? Ja, ja. Kijk, dat is een, een, heel, een heel kenmerkend voorbeeld wat u, wat u geeft. Dus, dus de, de mensen, valt mij ook altijd op... die kritiek hebben op de manier waarop de overheid... de afgelopen 10, 15 jaar met dat onderwijs is omgegaan... een kritiek die ook op allerlei punten kan delen... zitten in zin 2 altijd weer terug bij diezelfde overheid... door te zeggen, de overheid moet dat oplossen... Ik zou zeggen, als je niet wil dat de overheid zich op grote schaal... met allerlei modellen en programma's met het onderwijs bemoeit... doe het dan zelf. Neem initiatief. Pak het bij elkaar. Organiseer variëteit en verschil. Daar zijn monden toch voor? Ja, helaas. Zijn wel u, of zijn dat, dat ook instituties die op dezelfde manier functioneren als eigenlijk? Ja, ik zou zeggen, uh, ooit waren vakbonden... en allerlei andere maatschappelijke bewegingen natuurlijk... Een een, een essentiële uitdrukking van een samenleving... die zichzelf organiseerde. Alleen, die hebben zich allemaal... met de blik naar de overheid gewend... en zien op dit moment als hoogste doel... een collectieve regeling. En ik zou zeggen, het mooie van vakbonden vroeger... was dat ze het verschil organiseerden. En dat ze dus op verschillende manieren... en op verschillende grondslagen de solidariteit vormgaven. Toen... Meer gericht hier... op individualiteit? Nee, niet op individualiteit, ingericht op lotsverbondenheid. Lotsverbondenheid op ideologische grondslag... lotsverbondenheid op levensbeschouwelijke grondslag. Daardoor was dat ook doorleefd. Nu zijn dat collectieve, abstracte, anonieme instituties geworden... Ja, waar het draagvlak eigenlijk aan ontbreekt. U hebt het in de ondertitel van uw boek... over een politiek noodzakelijke verzoening. Ja. Ja, dat moet u even uitleggen, wat u daar nou mee bedoelt. Nou, de redenering in het boek is uh, dat, uh, uh, dat wij, uh, in, in de geschiedenis zou je kunnen zeggen... de grote religies hebben ons geleerd uh -huh. dat de tragiek zal worden opgelost in hiernamaals. Ja. Daarna is de moderniteit gekomen, het rationalisme, de vooruitgang... waarin wij denken, uh, we kunnen de tragiek oplossen in het heden. En ik pleit ervoor om te zeggen, nee, die tragiek zal er altijd zijn... en dan moet je je mee verzoenen. Maar het woordje politiek noodzakelijk, is wel heel cruciaal in de ondertitel. Want ik vind niet dat individuele mensen... zich per definitie moeten verzoenen met tragiek. Dat staat hen vrij om dat te willen oplossen of niet. Maar zodra de politiek de suggestie gaat wekken... dat zij de tragiek van mensen zou kunnen oplossen... wordt de politiek gevaarlijk. Hmm. En daarom, heb ik ook gepleit: moet de politiek zich in zekere zin fatalistisch... ten opzichte van die tragiek verhouden. Wij kunnen er uiteindelijk niks aan doen. En dus... Vaak je gezegd, het boek is niets doen altijd een optie. Je er niet mee bemoeien. En heb ik ook betocht dat dat een grote kunst is om je ergens niet mee te bemoeien. Dat maar is zei, hard werken. Maar ziet u, to, ziet u al een politieke campagne bij een verkiezing voor u... waarin de lijsttrekker zegt, ja, het is nou helemaal ja, zo. Ja, zeker wel. Nou. Ik, maar, ik breng u in herinnering dat... Uh, en ik kan me dat zelf goed herinneren... dat ik zelf in die tijd actief lid van de Partij van de Arbeid was. En ondanks dat ik dat was, was ik een groot bewonderaar van Dries van Acht. Ik heb het al een aantal keren gezegd. En Dries van Acht deed niets anders dan systematisch de boodschap vertellen... politiek is niet de maat der dingen. En trok zich terug aan een relatieve verhouding. Daardoor was hij gehaat in socialistische kringen. Ja, want je krijgt geen, geen vat op. En hij was wel populair. Ja, bij, bij een bepaald gedeelte. Nou ja, toch een vrij groot deel. Dus ja, het, is het, niet zo, het is niet zo dat de enige politieke positie die denkbaar is... die van de maakbaarheid is. Ook burgers zijn zeer wel te overtuigen van de idee... kijk naar de weerklank die dit boek uh, krijgt. Ik hoor het allerlei kringen mensen ja, dat klopt wat je zegt. We moeten ons meer ja, neerleggen bij het feit... dat we niet alles kunnen oplossen. Ja, maar er is er natuurlijk een wezenlijk verschil... tussen een academisch discours over dit soort dingen... als een, een politicus die werkelijk in de praktijk... bij een verkiezingscampagne moet zeggen... ja... Dat is nou helemaal. Je moet zo. zich er maar mee verzoenen. Ja, nou, ik denk dat dat een, een zeer hanteerbare ja? politieke strategie zou kunnen zijn. Nou, zeer nou ja, meent u dat echt? Ja, dat meen ik echt. Misschien, dat uh, meen ik echt. misschien een tip voor Geert Wilders. Ja, dat is wel typisch ervoor. Ja, juist, goed idee. Ik, ik heb, juist, ik heb juist, juist in mijn boek betoogd dat het, het, het ja, populisme daagt de politieke ja. orde natuurlijk uit om ja. radicale oplossingen exact. te komen. En dat maakt het alleen maar erger, die maakbaarheid. Het is natuurlijk ook daardoor een Pavlov-reactie. Het dat, dat werkt natuurlijk adeloos op elkaar. Uiteraard werkt dat zo op elkaar in. Maar daarom is het wel noodzakelijk om aan, om aan die wederzijdse verstrengeling te ontkomen. En dus weer politici te krijgen. Ja. En die zijn er zeker. Toen Donner moest aftreden vanwege de Schipholbrand... heeft hij tegen de Kamer gezegd... als de overheid verantwoordelijk wordt voor alle veiligheid... zijn de democratie en de rechtsstaat in gevaar. En dat is precies wat in dit boek betoogt. Daarom ben ik ook zeer verheugd dat ik het boek mag aanbieden. Donderdag aan Donner. Ja. Maar betekent dit ook afscheid van de verzorgingsstaat dan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, de verzorgingsstaat... Uh, uh, weer een verzorgingsmaatschappij zou moeten, uh, zou moeten worden. He. Dus dat, datgene wat wij in die staat hebben uitgedrukt, solidariteit, weer terug naar de burgers moet, weer terug naar maatschappelijke organisaties moet. Het barst overigens ook van allerlei maatschappelijke initiatieven op dat punt. He. Burgerinitiatieven zijn op alle terreinen zeer uh, royaal en rijkelijk aanwezig. Dus die samenleving is zeer wel en uh, vitaal in staat om dat te doen. En dus moet je dat weer ja, opnieuw gaan. Daarom is het ook hard werken. Ja, maar er is ook een onderzoek geweest. 80% van de, van de mensen zal die overgang naar een participatiesamenleving geen probleem opleveren. Maar voor 20% wel. En u ja. weet precies welke 20% dat zijn. Dat weet ik niet. Aan ik de onderkant het... van de samenleving. Ja. Mensen die weinig contact hebben. En wat ontslaat u He, van de mogelijkheid om daar iets aan te doen als burger? Ja, ja maar, ziet u. Ja, ik weet... Dus u redeneert ook, want daar moet de overheid nou, dus Zullen we zo doen. met de pet rondgaan? Ja, ik nee, zeg het maar. Nou ja, het is dus buitengewoon interessant. Als je dus die samenleving meer zo gang laat waarom zou die samenleving die solidariteit niet kunnen organiseren? Zo is het allemaal tot stand gekomen. hoor Alle vormen van solidariteit die wij in Nederland hebben... waren er eerder dan de overheid. Dat geldt voor de zorg, dat geldt voor het onderwijs... dat geldt voor het welzijn, dat geldt voor cultuur. En de periode dat de overheid dat op zich nam... is historisch gezien een uitzondering. En daarom is het dus ook geen vanzelfsprekende en natuurlijke overheidstaak. En lopen we nu op grenzen. En is er dus alle mogelijkheid om daar weer eens opnieuw over na te denken. En u en ik kunnen dus voor die 20% zorgen. Maar op een andere, meer doorleefde manier... dan dat maar ik hoe? dat die via abstracte belastingafdracht doe. Ja, maar ik weet nog niet hoe ik dat dan voor me zie. Gaan nou, u dan... krijgt dan belastingverlaging... en u kunt dan zelf uw geld uitgeven aan goede doelen en solidariteit. Ja. Of dat organiseren of vrijwilligerswerk doen... Ja. Maar nou, als u wil dat de overheid het doet, is het verder best... als ik er maar niet aan mee hoef te betalen. Want ik doe het liever zelf. Goed, nou, het is in ieder geval het is een, een, een prikkelend prikkelen betoog in uw boek. Mogen we dat uh, zo uh, samenvatten? Dank u. Ja, hartelijk dank. Hogeheer bestuurskunde van de Universiteit Tilburg, Paul Frissen hoorde u. En we spraken over zijn boek De Fatale Staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek. We kunnen er nog een uur over doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Moeten mensen zelf maar kennis van nemen. Een uitgave van Van Gennep. En fijn dat u er was. Goed, Iran is onder leiding van de nieuwe president Hassan Rouhani aan een charme bezig. En die president die twittert er bijvoorbeeld behoorlijk op los. Hij feliciteert de Joden met de feestdag, neemt het enige Joodse parlementslid uit Iran mee op reis naar de Verenigde Staten en heeft zowaar briefwisselingen met president Obama. Een paar voorbeelden van de dingen die Rouhani doet... om in een goed boekje te komen bij de rest van de wereld. Maar waarom doet hij dat eigenlijk? En wat zit erachter? Draait Iran bij als het gaat om Syrië en om het atoomprogramma? Of is het een charme voor de bühne en voor binnenlands gebruik? Gaan we allemaal vragen aan Iran-deskundige Peyman Jafari. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn allemaal echt heel erg verbaasd hè, door de president. De nieuwe president. Ja. Het lijkt een ontzettend sympathiek en vrolijk en aardige man... die eigenlijk gewoon... Ja, als een man van het volk daar een beetje doet en zwaait naar de mensen. En het gewoon fijn vindt om er te zijn. En ook echt zoiets heeft. We gaan het samen doen. Ja. En Tot vooral dat. ook omdat het contrast zo groot is met zijn voorganger. Ja. Dus hij is de tegenpool van uh, Ahmadinejad, de ja. vorige president. Dus dit is de lachende president. En uh, ja, ik denk dat dat uh, een positieve ontwikkeling is. En uh, zoals je al noemde, het regent positieve uh, signalen uit Iran. twittert, hij heeft net een uh, brief geschreven in de Washington Post... Ja. Uh, waar je het uh, Amerikaanse volk, maar ook aan, zich aan Obama richt... van uh, laten we een constructieve dialoog beginnen... En daarin lijkt het eigenlijk heel erg op wat uh, uh, de hervormingsgezinde president Gatami uh, in 2001-2002 aan, uh, aan het doen was. Dus echt uh, ja, een opening naar de, naar de wereld toe. Ja. Maar, maar ja, die Gatami die was uh, binnen de kortste tijd van het uh, uh, toneel verdwenen had volgens mij huisarrest, of niet? Uh, Gatami? Nee, nee, uh, uh, uh, hij had geen huisarrest, maar... Um, hij was de president voordat Ahmadinejad in 2005 uh, president werd. Daar kunnen we ook op zo terugkomen van waarom dat gebeurde. Want ik denk dat dat ook iets zegt over... Maar, uh, wa ja? wa wat belangrijk is om te weten is hoe is die omslag gekomen? Want je noemde ja. natuurlijk die Ahmadinejad. Nou, ja. dat, dat was geen feestje nou, zeg. twee dingen. Uh, uh, ten eerste zijn natuurlijk het conflict met het Westen uh, uh, voortslepende... en uh, de sancties, uh, dat het economisch heel erg slecht ging. Maar nog belangrijker is eigenlijk dat in de afgelopen vier jaar... de kloof tussen het regime en de bevolking enorm gegroeid is... door het onderdrukken van de protesten in 2009. Uh, vervolgens dat er ook nog mensen die in feite trouw waren aan het regime... we noemde het al Moussaoui, die presidentskandidaat was... die nog steeds onder huisarrest zit dat, dat ja, die steun weg aan het zakken was. En dat, dat ze zoiets hadden van... we moeten toch uh, wat anders. En uh, uh, Rouhani die heeft heel veel beloftes aan de bevolking gedaan. Dus die binnenlandse politiek is ontzettend belangrijk. Hij belooft ook... He, uh, uh, Facebook en andere sociale media zouden vrijer mogen zijn in Iran. Uh, vrouwen zouden iets meer vrijheid moeten, moeten krijgen. Hij heeft een vice-president uh, uh, uh, benoemd... Uh, een, die een vrouw is. Dus hij geeft ook in het binnenland... Uh, probeert hij wat meer ruimte uh, te geven. Maar wij heb... als buitenstaanders eigenlijk altijd alleen begrepen... de die, die zei wel van die dingen. Ja. Maar ja, die moest wel. Want uiteindelijk trokken er hele andere ayatollahs aan de ja. touwtjes. En die bepaalden, die ayatollahs zijn het al nog steeds. Ja, maar kijk, daar ben ik dus altijd heel kritisch over geweest. Over dat beeld. Omdat het Iraanse politieke landschap gewoon zo ingewikkeld is. Je hebt verschillende politieke machtscentra. Je hebt inderdaad Ayatollah Khamenei die aan het hoofd staat... Maar hij moet toch met de president... die de enige gekozen he, uh, uh, individu is, uh, uh, concurreren. En op dit moment zie je dat Gamene in feite steun geeft aan... Uh, Rouhani. Hij heeft uh, zelf een paar dagen terug uh, gezegd van... Uh, onze politiek moet heroïsche flexibiliteit tonen. Nou, dat is het codewoord. Ik ben bereid Klinkt om goed, ja. mij flexibel op te stellen en heren mee heren te he? gaan... Ja, ja. <laughs> met wat Rouhani aan het, uh, aan het doen is. En ik zie dit eigenlijk als zijn gouden kans om dat uh, te, te, te benutten. En daarom gaf ik het voorbeeld van hey, Gatami die in 2001 in principe hetzelfde deed... Toen hadden we echter president Bush in Washington zitten... die opeens een toespraak hield van Iran is onderdeel van as van het kwaad. Nou, Daarmee heeft hij de duur enorm dichtgegooid in het gezicht van Iran... omdat Gatami eigenlijk bezig was de Amerikanen in Afghanistan te helpen... toen met uh, het verdrijven van de Taliban. Nou, toen heeft dat eigenlijk de conservatieven in Iran uh, de wind in de zeilen gegeven... En ik ben er een beetje nu bang voor dat hetzelfde zou gebeuren als uh, uh, uh, hetzelfde met Rouhani. Ge, uh, maar maar Obama is toch een andere man dan Bush? Dat klopt, maar ook Amerikaanse politiek is ingewikkeld, net, zo, net zoals de Iraanse. Je hebt in het congres uh, een, een hele uh, verbaal agressieve conservatieve vleugel. Uh, uh, je hebt de Israël-lobby, die zeggen allemaal van... nee, we moeten helemaal niet richting die uh, uh, diplomatieke oplossing. We moeten de sancties opvoeren. Nou heeft Iran gezegd dat ze als bemiddelaar willen optreden in het Syrische conflict. Hè? En de Syrische regering heeft gisteren voor het eerst de woorden staakt het vuren genoemd. Dus ja, je krijgt toch, misschien is het wishful thinking... maar je hebt toch het idee dat er iets aan het verschuiven is. Ja, ik denk dat dat klopt. Want je ziet dat eigenlijk zowel vanuit de Iraanse kant als de Amerikaanse kant... het besef komt dat uh, dit conflict opgelost moet worden. Hè. En het conflict is zowel Syrië als Iraans nucleaire dossier... omdat er eigenlijk een padstelling is. Nou, kijk maar naar Syrië... Um, er gebeurt niks. De afgelopen twee, uh, drie jaar in termen van oplossing. Alleen maar meer bloedvergieten. Uh, aan de kant van de oppositie heeft Al-Qaeda aan kracht gewonnen eigenlijk. Iran wil niet dat de Al-Qaeda uh, in plaats van Assad komt. De Amerikanen willen dat eigenlijk ook niet. Dus je zou zeggen, daar zit iets van hè, uh, gemeenschappelijk, gemeenschappelijk belang. Uh, uh, belang. Ja. Op Irans nucleaire dossier, de sancties zijn opgevoerd. Uh, dat doet pijn in Iran, absoluut. Maar... Uh, de regering is niet van plan om alleen op basis daarvan te wijken. Uh, dat besef groeit ook in Washington. Ja, wat is het alternatief? Een nieuwe oorlog? Een nieuwe militaire avontuur? Nee. Dus daar die twee dingen zouden bij elkaar komen. En Rouhani speelt het heel slim. In zijn uh, uh, artikel in Washington Post zegt hij van... ik ben de president die met zo'n groot mandaat gekozen is... en ik wil Syrië en nucleaire dossier uh, oplossen. Hoe wordt er in Iran op gereageerd? Zijn mensen daar blij mee? Ja, de gewone bevolking is ontzettend blij mee. Uh, die uh, heeft altijd al zoiets gehad van dit is niet ons conflict. Waar merk je dat aan? Nou, ik merk het aan uh, kennissen, vrienden, uh, journalisten, bloggers... Uh, Ten eerste riskeren ze meer. Ze hebben het gevoel van, we kunnen nu eindelijk meer. En bovendien moet je... Echt in welk opzicht? Om wel... nou, gewoon ze, risico's wat ze nemen, wat ze zeggen. Okay. Echt wat ze zeggen, wat ze schrijven. Um, daarin kunnen ze meer risico's nemen. Een uh, paar dagen geleden zijn acht politieke gevangenen vrijgelaten. vrijgelaten ja. Waaronder uh, Nasrin Sotoude, mensenrechtenactivisten... die uitgegroeid was tot, uh, tot een belangrijk symbool. Nou, Het zijn te weinig... 8 is het begin, zou ik zeggen, uh, laat alle politieke gevangenen vrij. Maar dat, dat zijn signalen die er ook uh, opgepikt worden in Iran zelf. De basis, of tenminste het grootste conflictpunt, blijft natuurlijk uiteindelijk... en dat heeft Iran ook wel weer gezegd, als Syrië aangevallen wordt... vallen wij uh, Israël aan, het Israël-dossier. Ja, dat blijft heel erg uh, uh, uh, belangrijk. Maar ook voor de Amerikanen zie je dat, hè? want uh, ja. het... Uh, ja, een vredesplan met de Palestijnen moet opgepikt worden. En daarin zit het gewoon heel erg vast. En Jack Straw heeft onlangs, een, of een jaar geleden, zijn memoires geschreven. Hij ging in 2001, 2003 heel vaak naar Iran en probeerde te bemiddelen... En in zijn boek beschrijft hij hoe de Israëliërs... telkens naar Londen en naar Washington belden van... hé, hey, dit mag niet, want uh, uh, uh, dit is niet het beeld... wat wij van Iran neer willen zetten. En ik denk helaas dat eigenlijk Ahmadinejad en Israël heel veel aan elkaar hadden. Want je ziet dat Israël nu ook niet blij is met Rouhani. Want die zegt van, ja, met, met deze positieve signalen... probeert Rouhani alleen maar tijd te kopen. En uh, ondertussen werken ze aan uh, atoomwapen. En dat komt er over uh, drie maanden. Terwijl hij wel uh, getwitterd heeft... dat de Iran de holocaust nooit ontkend heeft. Dat, ja. is, dat is toch een... Een, een, een gebaar. Hè? Dat is een belangrijk gebaar. Dat heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Van dit hebben we. En daarmee hebben ze ook gelijk. Want ze keren eigenlijk daarmee terug naar wat Iran altijd heeft gezegd... voor Ahmadinejad. He, van, van de holocaust niet uh, uh, uh, ontkennen. Alleen uh, tegen Israël zijn. En niet tegen, uh, hm. niet tegen Joden. En um, ja, ik, ik denk dat dat een gevaarlijke politiek vanuit, uh, vanuit Israël is. Uh, kijk, de eerste keer dat Netanyahu zei... dat Iran over zes maanden een atoomwapen heeft... is 1992. Dat wordt he, telkens weer gezegd. En ik, ik, ik denk dat je deze politiek moet loslaten. Je moet erkennen dat Iran het recht heeft om uranium te verrijken. Want he, ze hebben het non-proliferatieverdrag ondertekend. Israël heeft dat niet gedaan. Dus dat erkennen en vervolgens hele strenge eisen aan Iran opleggen... qua controles, toezicht. Uh, en dan ligt de bal bij Iran. En dan naar de Verenigde Staten gaan als president... en dan het enige Joodse parlementslid meenemen. Ja, slim, hè? Ja, nou ja, het gaat zo ver dat je denkt... Ja, ja. luister, zitten we hier naar een toneelstuk te kijken? Ja. Nou, kijk, ze zijn zich heel erg bewust van uh, wat voor beelden er van, van, van ze ontstaan is. Afgelopen jaren, ook vanuit Ahmedinejad. Dus tuurlijk, hè, politiek is voor een heel groot deel symbool. Uh, want je wil laten zien van wat je nieuwe koers wordt. Wat je aan het uitzetten bent. Dus dat wil uh, hij heel erg duidelijk maken Rouhani. Aan de andere kant. Het is wel in lijn met wat hij ook in de verkiezingscampagne heeft gedaan. Want hij heeft heel erg benadrukt. Van, ook de minderheden in Iran moeten meer rechten krij krijgen. Hij heeft het over de Baluchis gehad. In het oosten van Iran. Hij heeft uh, net een uh, uh, hoofd van uh, Veiligheidsraad uh, benoemd. Die van Arabische afkomst is. Dus het is in lijn met wat hij in Iran ook probeert te doen... met de Minderheden uh, meer naar de voorgrond. En natuurlijk, als hij naar buitenland gaat, dat uh, deze stap uh, heeft belangrijke symboliek. Als allerlaatste vraag: is er ook een mogelijkheid dat het van de ene week op de andere opeens gewoon compleet onderuit en dat je weer terug bij de oude situatie bent? Ja, dat is. Kijk, dit, dit, dit is een positieve ontwikkeling, maar de realiteit is natuurlijk veel uh, harder. Uh, het gaat echt over: is er bereidheid aan de Amerikaanse kant en de Europese kant om reële concessie aan Iran te doen... in het erkennen van dat uraniumverrijking. En is er aan de andere kant, aan de Iraanse kant... echt bereidheid om één... Euh, zijn invloed in Syrië positief aan te wenden... in plaats van negatief en alleen maar Assad te steunen. En inderdaad ook concessies te doen op nucleaire dossier... door die zekerheden te geven met meer controles enzovoorts. Ik denk dat er eerlijk gezegd geen andere mogelijkheid is. Dus ik hoop dat uh, aan beide kanten die stappen gezet worden. Ja, zijn spannende tijden, Dat mogen we constateren. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Iran-deskundige Pijnman-Jafari. Het ging dus over het charme-offensief. Misschien niet eens zo aardig om het zo te noemen, maar goed, zo wordt het wel bekeken. Vanuit Iran richting de westerse wereld. Meer informatie bij ons op de website: www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank. Graag. De deuren met z'n allen. De specials. A message to you. Ruby. Is dat een bruggetje Naar het volgende onderwerp? Nee. Het zou zomaar zo opgevat kunnen worden. <lacht> Let op. Mijn Dank ja, dankjewel. apothekersassistent moet nog regelmatig... Uh, onze gast krijgt een kopje koffie. Het <laughs> gebeurt opeens veel lastig gelijk. Nou, ik begin nog een keer. Menige apothekersassistent moet nog regelmatig de hanenpoten van een arts ontcijferen... om een recept goed te kunnen lezen... en om de juiste medicatie aan een patiënt mee te geven... Maar per 1 januari 2014 behoort dit tot het verleden. Vanaf die datum mogen recepten alleen nog elektronisch worden voorgeschreven. Tenzij een arts een patiënt thuis bezoekt en er geen elektronisch voorschrijfsysteem voorhanden is. Dat maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg afgelopen woensdag bekend. Die handgeschreven recepten leveren onnodige risico's op en er worden te veel fouten mee gemaakt, zo oordeelde de inspectie. Maar zijn die handschriften van artsen inderdaad zo beroerd? Ja, hanenpoten hè, wordt er gezegd. We gaan het vragen aan grafoloog Maresi de Monchi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vindt u dat nou goed... dat die handgeschreven recepten tot het verleden gaan behoren? Um, ik vind het wel. Voor de duidelijkheid. Er ja, ja. kunnen geen fouten meer gemaakt worden. Maar ik vind niet dat het extra afhangt van uh, het handschrift van de artsen. Want die zijn over het algemeen helemaal niet zo slecht. Het is een beetje een mythe voor uh, te nou, stellen. Me meent u dat? Ik heb handschriften gezien van artsen die heel slecht zijn. Maar ik heb ook handschriften gezien van advocaten, van boekhouders. Ja. Wat, heel, wat helaas slecht is. Um, die ook niet goed waren. Dus ik kan niet alleen zeggen dat artsen slecht ja. zijn. Maar u zegt... Dat ik vind het er goed, dat verbaast me wel. Want ik denk als grafologen zou je toch een pleitbezorger moeten zijn... van het handgeschreven recept. Daar blijven we bij natuurlijk. Maar we moeten helaas reëel zijn en inzien... dat de huidige stand van zaken wat het schrijven betreft... helaas achteruit gaat. Maar we pleiten nog voor goed schrijven, onderwijs enzovoort. Daar blijft het natuurlijk bij. Maar het gaat natuurlijk uit vanwege de digitalisering... van het schrijven van e-mails enzovoort wordt natuurlijk minder geschreven. Is de geoefendheid minder van het schrijven? Maar we pleiten voor dat het blijft. Ja, uh, ontwikkelen mensen een minder hun eigen handschrift tegenwoordig? Ja, ja, als je beseft dat kinderen al in de eerste, tweede... of vierde groep heet dat tegenwoordig... Uh, op de computer leren schrijven... Ja, dan kun je je voorstellen dat de schrijfbeweging, het oefenen op papier, veel minder is dan vroeger. Wordt er nog veel op gelet? Het is ze zo keurig aan elkaar. Uh, Heel erg, ja, ja. het echt basisschrijfonderwijs. De ik denk dat de juf dat zeker doet. Ja, daar pleiten we voor. Althans, ja. dat pleiten de onderwijsdidacten uh, wel voor. Ja, ja maar hoor. goed, ze blijven volgens mij vaak steken in een beetje een kinderlijke handschrift. En het wordt niet echt volwassen, die indruk heb ik van, van jonge lui... De kinderschriften, ja, u heeft gelijk. Wij nee. vinden ook als grafologen dat de kinderschriften weinig ontwikkeling zien. Dat je vaak nog bij mensen van 40 een puberaal handschrift tegenkomt. En, heeft en, u wat, helemaal is, gelijk. en wat is dat een puberaal handschrift? Een puberale handschrift, tegenwoordig vinden wij een uh, minder ontwikkeld handschrift... dat weggaat van het basisschrift, dus als het geleerd is. Dus um, kinderen blijven schrijven tegenwoordig... als ze eenmaal hun schrift min of meer ontwikkeld hebben. Een beetje mag je zeggen, spreken van ontwikkeling, dat het klein is... Uh, dat wil zeggen dat het een middenzone schrift is. Er zijn weinig boven- en onderlussen. Zoals het vroeger geschreven. Uh -huh. Het is stijl. Dus het gaat niet meer, zoals vroeger geleerd, naar rechtshellen. En het is... Uh, vol en rond. En dat noemen wij kunt u Als u een handschrift ziet, kunt u dan ongeveer uh, schatten over wat de leeftijd van de, van de schrijver is? Meestal wel, maar het is niet altijd uh, gezegd dat het zo is. Er zijn nee. hele ontwikkelde handschriften van kinderen van 18, 19 jaar. En je ziet volwassenen van 40, 45 ja. die nog een heel kinderlijk handschrift ja. hebben. Ja. Nou, even terug naar die artsen. Hè? Want daar zijn we mee begonnen. U zegt, uh, bij artsen verschilt dat ook. Je hebt artsen die heel slordig schrijven. Ze staan er dan ze hebben een beetje het imago van de onleesbare hanenpoten. Nou, dat zal niet bij iedere arts zo zijn. Kun je toch iets zeggen over het typerende handschrift van artsen in het algemeen? Nou, er werd vroeger gezegd, ik praat echt over mm -hmm. het verleden... dat artsen slecht schreven omdat ze in hun studententijd zoveel dictaat moesten opnemen. Maar dat ah. geldt eigenlijk voor alle studenten, dus dat gaat niet meer op. Waarom zou een arts meer... Dictaat moeten opnemen dan andere disciplines, andere studies. Nou, omdat hij langer studeert, meestal? Mm, nou, ik denk dat. Uh, ja, ze, studeren, ze doen misschien langer over een studie. Maar ik denk dat de basis in de collegebanken even, even langer is zijn bij andere studies. Mm -hmm. Maar um, het was een soort statusumbeel, werd gezegd, om slecht te schrijven. Oh ja. Dat werd vroeger. Ja? Aan, daar werd aan, aan opgehangen. Maar het is natuurlijk... Hoe meer rotsen je afleverde, uh, hoe uh, populairder nou, je bent. In, in het café was er zeker, maar... Nee, maar hele nee, goede ja? artsen die hebben kunnen een slecht handschrift hebben. het doet niks aan de kwaliteit Tuurlijk. van hun ja. beroep ja. af. Ja. Maar um, je kunt dus wel stellen dat artsen vroeger slechter schreven, werd gezegd. Maar het gaat niet op. Het is een, een mythe en een fabeltje, want er zijn ook artsen die perfect hun recepten uitschrijven. Maar kun je wel iets zeggen over... bepaalde typische... elementen van een schrift? Nee, nee, je kunt echt niet spreken... dat een arts een ander typisch schrift heeft... dan een advocaat of een nee, ander beroep. Nee, dat had ik nou eigenlijk wel gehoopt. Dat nee, je kan zeggen... nou, je hebt bij andere beroepsgroepen heb je ook hele specifieke handschriftkenmerken. Nou, misschien bij architecten... die natuurlijk uh, stilistisch hebben leren tekenen... en schrijven... Uh, wordt daar een beetje op aangepast. En die hebben dan een beetje een mooi, fraaid handschrift. Maar je kan niet spreken dat elke beroepsgroep zijn eigen handschrift heeft. Dus het is niet zo dat als u een handschrift ziet, dat u zegt... nou, dit zou van een advocaat kunnen zijn, dit zou van een arts kunnen zijn. Nee, zo, nee, zo niet. Nee, het is meer nee. dat u karakter uit een handschrift leest. Precies. Wij zijn namelijk de patoloog-anatoom... om een beetje arrogant te zeggen, van de ziel... als, uh, schrift, uh, ja, als we het schrift uh, gaan bekijken. Maar niet zo over een beroepgroep. Nee, we kunnen uw, uw karakter doorgronden. We kunnen ja? u zien hoe. Ja, je je, u je kan zien of iemand. Uh, nou ja, het gek is misschien een beetje te veel voor het goede. Maar uh, of iemand niet veel. Oh ja. oh ja, absoluut. Ja? Natuurlijk. Je, je, ziet, uh, je ziet ook ziekteverschijnselen. Maar daar zullen we natuurlijk niet naar kijken. Maar je kunt kijken naar leidinggevende capaciteiten. Ja? Natuurlijkheid. Dat, dat, dat zie je in het Hans. Eerlijkheid? Eerlijkheid, betrouwbaarheid. Verantwoordelijkheidsgevoel. Doorzettingsvermogen. Waar, uh, waar? sociale contacten. Doet u even eerlijkheid. Hoe, hoe zie je aan een handschrift of iemand en, eerlijk is? Een handschrift dat eerlijk is, uh, is bijvoorbeeld heel duidelijk. Want schrijven is communiceren met de ander. Dus als je duidelijk bent en niks te verbergen hebt, dan heb je duidelijke letters. Maar als je een beetje wishy-washy bent, weet je, nou het kan van alles zijn. Nou dan ga je al snel uh, de letters veranderen. Je zou bijvoorbeeld een 9 voor een 7 kunnen nemen. En dan Bijvoorbeeld op school vroeger met je proefwerken zei je tegen de leernees een zeven. Terwijl het een negen moest zijn, oh, ja. andersom. Het lijkt wel op en, psychologie van de hele koude grond, hè? Nou, nee, nee, het is psychologie. Uh, inderdaad, het is een psychodiagnosticum, zoals we dat noemen. En uh, het is absoluut bewezen dat het uh, zoon aan de dijk zet. En leidinggevend, hoe herken je dat? Leidinggevend, nou, je moet je eerst vaststellen... wat zijn leidinggevende capaciteiten, wat wil je zien in een leider? Nou, verantwoordelijkheidsgevoel, beslissingsmogelijkheden... Uh, uh, snel denken, uh, delegeren. En dat zijn kenmerken die we in het handschrift terugvinden de snelheid van denken, de intelligentie, een beslissing durven nemen. En u, u, u krijgt bijvoorbeeld van de politie wel eens een handschrift te zien... Oh, en dan ja. moet u dat soort karakterbeschrijvingen moet u eraan vastkoppelen? Ja, we hebben vooral krijgen we handschriften voor, uh, leidinggevende, voor leidinggevende functies... in het bedrijfsleven. En we hebben dus grote opdrachtgevers ah. die uh, ons vragen... wilt u als extra... Uh, zeg maar gereedschap naast een psychologische test of wat dan ook, uh, wilt u daarvoor uh, een, een rapport maken? Ja. En dat doen we dan. En dat is een hulpmiddel. Ja. U zei net het handschrift sterft eigenlijk enigszins uit. Hè? Of tenminste het volwassen handschrift. Bet betekent dat ook het einde van uw beroepsgroep op termijn? Helaas moeten we constateren dat dat zeker zo zal zijn. Ja. want op den duur wordt niet meer gevraagd om te schrijven. Wordt alles natuurlijk per computer. Uh, uitgeschreven, cv's en sollicitatiebrieven die tot nu toe met de hand werden geschreven ja. en uh, ja, dat is moeten we helaas constateren, het ja. is heel jammer ja, heel ja. jammer, maar goed fijn dat u in ieder geval vandaag nog even bij ons in de uitzending wilde uh, zijn hartelijk dank voor uw komst Marécy de is als grafoloog verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Forensische Schriftexpertise en het ging dus over het afscheid nemen van de, de hanenpoten van een arts wat zei u? Is, heb ik iets verkeerd gezegd? Ja, mag ik even corrigeren? Ja. Ik ben lid van de NOG, dat is de Nederlandse Orde van Gravelogen. Oh. Ja, dus dat is een andere... Nou, dat is iets heel anders. Ja, dat is iets anders. Oh. Ik ben weliswaar ook schriftexpert, dus forensisch schriftexpert. Maar uh, dat is iets anders dan verloop. Oké, okay. we gaan eens even gaan een, een briefje van Peter bij u door de bus doen... om eens te kijken hoe die nou echt... <lacht> <Rommelgreek>. <lacht> nee, van mij aan. Goed, hartelijk dank voor je komst. Hè. Ja. Geen dank. Ja. Het kabinet stelt het besluit over proefboringen naar schadigas... met minstens een jaar uit. En dat heeft minister... En Kamp van Economische Zaak deze week besloten. Kamp wil eerst een onderzoek afwachten... naar alle mogelijke locaties in Nederland... waar poefboring naar schadigas kunnen plaatsvinden. En pas daarna zal het kabinet een besluit nemen... over boring komen en vooral ook... Waar dan? De winning van schaliegas dat diep in de bodem zit, opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden. Omdat daarbij ernstige schade aan het milieu kan ontstaan. En of van uitstel uiteindelijk ook afstel gaat komen, gaan we vragen aan ingenieur en in communicatiedeskundige Remco de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het begin van het einde aan schaliegas. De, de, de discussie daarover is ongeveer, nou, volgens mij, negen maanden oud of zo. Nooit iets, iets langer dan anders. Ja. ja. En, en nu weet de minister het al niet. Terwijl er eerst gezegd is. schaliegas, dat gaan we doen. Nou, hij kon niet verder. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dus hij heeft uh, een, een konijn uit de hoge hoed moeten toveren. om, uh, om verder te kunnen. Uh, er lag een rapport, en dat is donderdag verschenen. van de Mercommissie. Die had hij gevraagd om een advies te geven. over het inmiddels bijna bekende Witteveen- en Bosrapport. naar die risico's. Uh, en de commissie van de Mer die zegt. nou, er moet toch wel echt breder gekeken worden. U hebt te. Selectief gekeken naar alleen de technische risico's. Het moet hmm. breder. En waar moet er dan naar gekeken worden? Nou, met name de impact bovengronds. Er is vooral gekeken naar uh, wat er gebeurt in de ondergrond, wat uh -huh. er met het water gebeurt, met uh, de, de breuklijnen, de eventuele aardbevingen. Ja, of, je, of je hele lagen vervuilt doordat het er. Uh, Klopt, ja, daar is naar gekeken. Wordt? Ja. En de commissie van de MER en. Dat is ook een kritiek die al in de Kamer al langer heerst. Is Kijk nou breder. Kijk naar wat is de impact in het landschap, op het milieu. Wat is de impact van al die vrachtwagens die zouden moeten gaan rijden. Uh, wat is ook de nut en noodzaak. He, dat is iets wat ja. met name in de Kamer heel erg sterk wordt gevraagd. Heb nou eens een discussie over of we dit wel moeten gaan doen. Uh -huh. nou, dat is dus de ene kant. En de andere kant is dat de PvdA natuurlijk uh, uh, uh, ja, niet, niet meedoet. Om het zomaar te zeggen. Die zegt, nou, wij zien niet dat dit schoon en veilig kan. Heeft u dus het er toch op verkeken, Kamp? Um, achteraf... Kun je wel zeggen dat. Uh, ja, ik denk dat hij het anders had moeten aanpakken. Er ligt ook een ander advies nog van het Ratenau-instituut. Dat is uh, begin deze maand verschenen. Die kijken naar technologische ontwikkelingen en de maatschappij. Hè, hoe, dat, ja. hoe dat op elkaar inwerkt. En die zeggen ook van ja, hij heeft, om het heel kort samen te vatten, toch een beetje het verzet aan zichzelf te wijten. Ja. De lobby voor proefboringen die draaide gisteren alweer op volle toeren. Nederland laat miljarden liggen aan aardgasbaten, hè, kopte de telegraaf. Ja. Dus uh, ja, denkt u dat ook eigenlijk? Nou, er was donderdag een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar komen ook die getallen vandaan. Ik geloof 30 tot 85 miljard is dan nu wat de Telegraaf schrijft. Oh ja. oh. Er werd een vraag gesteld aan de directeur van Quadrilla. Dat is dat boorbedrijf die dat schaliegas eruit wil halen. Die, die zouden het gaan doen ook. Die zouden dat gaan doen. Die, die willen dat gaan doen hè, eigenlijk. En de vraag van de, de Kamerleden was: van, nou, hoeveel denkt u nou eigenlijk dat u uh, ons als staat gaat, uh, het gaat opbrengen? En het eerste antwoord van die directeur was: van ja, dat weten we eigenlijk niet. Want we hebben nog geen proefboring gedaan. Dus je zit ontzettend met een soort kip-en-ei-kwestie. Ja. Zolang we geen proefboringen doen, weten we niet hoeveel er zitten. Dus of dat is een kan. slag in de lucht wat de telegraaf schrijft. Nou, er zijn ramingen van met name TNO. Uh, daar, daar worden ook wel weer vraagtekens bij gezet. Maar op basis van die ramingen... Zou je kunnen komen tot die 30, 85 miljard. Maar ik, ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven steken. Het, het is wel de logica die natuurlijk gewoon te verwachten is bij dit soort dingen. Hè. Als je inderdaad dit soort bedragen in de grond hebt zitten. En je kan wel eens maar met enige schade of enzovoort eh, dat eruit halen. Joh, dan eh, ben je heel eh, van die bezuinigingen af en dan eh, aan de slag. Dat is de logica die erop losgelaten wordt. En dat is ook wel vrij voor de hand liggend. Ja, dat ligt vrij voor de hand. Hè. We hebben ontzettend veel moeite om die 6 miljard uh, ja. te bezuinigen. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen dat de, de, de, de pro-lobby uh, dat geld als, als argument gaat gebruiken. Oh. Maar nogmaals, het, het blijkt toch dat die commissie van de Mer, en dat is toch een vrij omstreden, oh, onomstreden, pardon, onomstreden commissie, daar wordt naar geluisterd. Uh, die zegt toch, ja, u moet toch echt breder gaan kijken. En ook alle bovengrondse risico's, impact daarvan. Wat, wat zijn dat? Want je net, er gaan allerlei vrachtwagens rijden. Ja, so what? Nou, dat zijn een paar duizend vrachtwagenbewegingen. Dat, dat is niet even oh, één zo, vrachtwagen dat, in die, de wereld. Kan je kan die schaduwgas dan niet uh, op een andere manier vervoeren? Dan gaat Nou, dan niet... er moet ook water, hè. Er moet heel veel water de bodem oh, ja. in. Dat is waar. Um, dus we zijn. De, de afgelopen zaterdag was Jan Vos met PvdA in Bokstel. Uh -huh. Ja, dat is ook. Ja, Boksel was eerst amper, amper protest en opeens hoe voep. Ja, dat is in die zin, uh, dat advies van het raad nou van uh, de minister had het anders moeten doen, dat is in die zin uh, een goed advies. Alleen als je kijkt waar had hij het dan anders moeten doen... op welk moment had hij het anders moeten aanpakken... dat is best lastig aan te geven... 2009 is de vergunning gegeven door EZ. 2010 heeft Bokstel de lokale vergunning afgegeven. En die waren ja. toen enthousiast. En wat is dan veranderd daar in Bokstel? Want nu zijn ze voorop in het protest. Nou ja, kijk, de, de verantwoordelijke wethouder... die nog steeds wethouder is, die zei... Van, ja, we wisten eigenlijk gewoon niet wat het was. En dat klopt wel. In 2010, eind 2010, was het woord schaligas... toen nog zelden, volgens mij nog nooit in de krant Ja, gevallen. En dan wel toestemming geven, nou... Ja, nou dat is natuurlijk ook wat de controversie in Brabant is geweest: van waarom toestemming geven voor iets waarvan je eigenlijk niet weet hoe het zit. Maar nou, men... omdat, omdat er gezegd is: jongens, er komen een ja, de, de grond uit. Dat speelde toen in die zin nog niet. Er is gewoon eigenlijk zijn gewoon de, de, de, de procedures gevolgd, zoals het ook voor gewoon aardgas gaat. En iemand zag wel een schaliegas staan. Hij dacht. Nou, het zal een ander soort gas zijn. Dat is een beetje de manier waarop dat gegaan is. Er kwam toen ook heel weinig protest. Zo so much voor de lokale overheid. Nou ja, er kwamen veertien zienswijzen op, op die vergunningverlening door Bokstel. En normaal kregen ze er honderd op, op zaken. Dus oh. men dacht ook van. Nou, Als je de tennisbaan op. aan wil leggen, krijg je er meer. Maar, dan nog, zo, maar zo heb ik het wel begrepen. Wat ja. heeft de boel radicaal doen omslaan? Nou, kijk, er is, er is verzet gekomen door bewoners. Het idee is nu dat de Milieubeweging dat heeft opgepakt. Die zijn pas een half jaar later ingestapt. Het is echt de lokale bewoners die gezegd hebben: wat gaat hier gebeuren? Die zijn op internet gaan kijken. Die zagen daar de film, de beroemde film Gasland. Uh, waarin toch heel erg uh, dreigende zaken naar voren komen. En die zijn uh, opgekomen voor hun belang. Dat is wat er gebeurd is. Toen is de milieubeweging aan boord gekomen. En uh, nu zijn we drie jaar verder. Zie ja. je de participerende burger? Absoluut. En heeft die milieubeweging dit dus goed aangepakt? Nou, vanuit het perspectief van de Milieubeweging hebben ze een buitengewoon goede campagne gevoerd. Ja, ja. want een minister die al toe heeft gezegd, en dan toch nog terug, laat ze een keer op zijn schreden, dat is een knappe prestatie toch? Dat is een hele knappe prestatie, nogmaals. Maar met name plaatselijke uh, burgers, de bevolking, gesteund door Milieubeweging, en die hebben een hele goede campagne gevoerd. Ja. En in die zin kun je ook zeggen: kijk, nu komt er een soort pro-beweging op. Ja. Enigszins schuchter nog. Die... En wie zijn dat? Nou, de, de industrie, hè? de, de, de, de energie-intensieve industrie is er één. Um, uh, wetenschappers die graag willen weten wat zit er nou in de grond... die willen natuurlijk graag proefboringen doen, dat is ook logisch. Dus dat komt al wat op gang, maar de afgelopen drie jaar... heb je die eigenlijk niet gehoord. Dus er is een hele effectieve uh, tegencampagne gevoerd. Het is nu buitengewoon lastig. Ik denk dat Kamp het nog heel erg moeilijk krijgt. Hij wil nu meer met lokale overheden gaan praten. Hij wil meer dat draagvlak verbreden. Maar het is eigenlijk gewoon te laat... Nou, ik denk dat hij het heel erg lastig gaat krijgen, ja. Want nou, ja, hij kan die kan niet meer keren. Maar voordat je een serieus besluit gaat, nemen, nou, zou je toch op een of andere manier ergens een proefboring moeten doen, of niet? Nou, toevallig heeft gisteren gedeputeerde staten van Noord-Brabant, uh, die ook aanwezig waren in donderdag in die hoorzitting in de Tweede Kamer, die hebben gezegd, misschien moeten we wel een onderzoeksboring gaan doen in plaats van een proefboring. Dat het het wordt ook bijna een, een anders, semantische ja. kwestie. Ja. Uh, daar heeft de tegenbeweging al vrij woedend op gereageerd. Want dat is een ander woord voor hetzelfde. Maar een proefboring is iets juridisch. Wat moeilijk is tegen te houden. Als je hem een proefboring doet, dan is de kans dat er ook gewonnen gaat worden vrij groot. En dat bedrijf, he, dat Quadrilia, uh, gaat dat nog schadeclaims indienen? Of hoeven ze daar niet bang voor te zijn? Is die bol wel afgedekt? Ik heb geen idee, maar ja, ik denk dat dit wel voor hun all in the game is. Hè. Zij zitten in verschillende landen en proberen daar uh, uh, schaliegas op te boren. Ik denk dat dit voor hun een bedrijfsrisico is. En hoe zijn die ervaringen tot nu toe? Nou ja, ook dat is iets. In, in Polen dacht men dat het, goud, uh, zou, zou binnen, het, het schip met gouden appelen zou binnenvaren. Daar blijkt... Dat niet te lukken, dus daar valt het heel erg tegen. In Engeland, daar blijkt, lijkt, blijkt, veel meer in de grond te zitten dan men dacht. Dus zolang je die proefboring niet doet, ja, is het ook buitengewoon lastig om daar echt iets, iets wezenlijks over te zeggen. Hm. Dus er moet toch wel iets gebeuren. Een onderzoeksboring. de <lacht> het, het, uh, ja, Gedeputeerde Staten kwamen ermee uh, wellicht dat het iets zou kunnen zijn. Maar nog eens, het blijft heel erg lastig. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met ingenieur en communicatiedeskundige Remco de Boer. Het ging dus over het kabinetsbesluit om de proefboringen naar schadigas uit te stellen. Maar ja, misschien als je er een ander woord voor maakt, hm, kan het toch weer. Zometeen, dan komt filmmaker Jim Taihutu, die heeft die film Wolf gemaakt. Verder hebben we het over architectuur uit de periode van de wederopbouw. Arie Storm met de boekrubriek en schrijfster Lieve Joris, die reisde tussen China en Afrika. Tot zometeen.